Op het drukste moment stond er zo'n 370 kilometer file. Nu staat er nog zo'n 320 kilometer. Vooral in het noorden valt er winterse neerslag, maar de temperatuur ligt overal boven het vriespunt. In Noord-Holland, Flevoland en Friesland kan het ijzelen. Een aantal lokale wegen in Noord-Holland is vanwege de gladheid afgesloten. Maar anders dan gisteren zijn er geen extreme problemen op de snelwegen. Opvallend is dat er ook in Groningen en Drenthe op de A7 en A28 lange files staan. Een groep van 42 Belgische gevangenen wordt vandaag overgebracht naar de gevangenis in Tilburg. Ze zullen daar hun straf verder uitzitten. België kampt met een cellentekort, terwijl in Nederland juist sprake is van leegstand in de gevangenissen. Daarom is in december afgesproken dat in totaal 500 Belgische gevangenen hun straf in Nederlandse cellen zullen uitzitten. De overeenkomst geldt voor drie jaar. België betaalt daarvoor in totaal 90 miljoen euro. De criminelen die naar Nederlandse gevangenissen komen, doen dat op vrijwillige basis. Ze moeten hier nog straffen uitzitten, variërend van drie maanden tot drie jaar. De Zweedse autofabrikant Saab verwacht over twee jaar weer winst te maken. Dat zegt de nieuwe eigenaar Spijker, dat Saab over vorige week overnam van General Motors. Om winstgevend te worden zal Saab zich toeleggen op drie of vier modellen en is een kapitaalinjectie nodig van 1 miljard dollar. Spijker zelf moet er 75 miljoen euro insteken. Het bedrijf komt nog 25 miljoen tekort en heeft nog een half jaar om dat te vinden. Spijker wil de productie opvoeren naar het niveau van voor de crisis 100.000 tot 125.000 auto's per jaar. Het merendeel wordt in Zweden gebouwd, alleen het nieuwe model, de 9.4X, komt uit Mexico. Het weer, regen in het noorden en oosten, eerst sneeuw. Vrij veel wind en het wordt een graad of 4. Morgen op de meeste plaatsen droog en wat zon en een graad of 2. Dit was het NOS Journaal.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, heeft het. het al 20 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. ZFM. Met, Met nu de herhaling van... Zondag in Canberland. ...wel in schoon schoonkrijg. Kijk eens een schoon is. Club Car Wash vind je aan de ingenieur Leningweg nummer 12... ...in de Haarlemse Waardepolder tegenover overspaarne landen. Voor meer informatie kijk op clubcarwash.nl kijk, nou kijk eens, schat. Kijk eens in de winter de hele middag het geluid van Kennemerland Zuid via 89.0 op de kabel en overal op 105.8 FM Yo mike check mike check Yeah here you he go nou, hij is over here Yeah I heard he got that hot new thing It's called shreds Skiddy going hey, hey, hey, vibe to five a second. It's a club, girl, Why you arrive naked. Hear that how the veteran glide the But don't download, go out and buy the record. Hey. Huh, something sexy about a Girl on the floor, all her friends around her I mean real clean, ain't got a touch or nothing It ain't like I like a chick on chick or something I'm just a sucker for a hot track you drink And then you're drinking that chick to tell Stop that dance is a hop and a clap Slip it round, now bring it on back I'll take it down, now switch turn it over and hit it Turn it around now, switch Hey, turn it over and la la la turn it over and hit it Turn around now, bitch! Uh, uh, turn it over and hit it up. Uh. I got a question. I need to ask somebody. Why is it that when y'all see me at the party? Y'all be looking like we a movie star. He ain't supposed to be out on the floor, with everybody, But oh, wait. Whoa, y'all forgetting when I was hammering spitting before the script for written. First one in, last one out the club. Bursting in. Passing out in the corner. Back at this cat is the wit in the charm. Taking you higher like a syringe in your arm. Bringing the fire, making you bend. Bring me along. Let me see you clap, this, baby. Come on, bitch. Turn it overhead, I'll turn it around now. I'm turning overhead around now I'll it Oh you just gonna stand there, huh? But you too cute to dance you scared? It ain't really that hard to do. I ain't trying to be in love with you. All I wanted was a moment or two. See if you could do that switch switcheroo. Shut your mouth, fool. Hit your crew. The thick body in the ribs, one, two. I'll be right here waiting on you. See if y'all could do that switcheroo. Hey, hey. That's what I'm talking about. Do that camera. That's my I'm talking that camera. That's my I'm talking about. Do that That's my I'm So what are you doing back? Well, I sat back and thought about the things we used to do. It really meant a lot to me. You mean a lot to me. I really mean that much to you? Girl, you know it's true. Mind. you're the one I think about most every time, and when you crack a smile and everything you do, don't you understand, girl, this love is true, you're so sick, your hand on sweet and thin, that's kind like a passion up on your skin, it lightens up my day, and that's also true, together we are one, separated we are two. Explain my emotions starts up when I hear your name. Maybe a sweet, sweet boss was ring my ear. Stimulate my late Girl, when you are here, and with your positive emotion love making and done, that's no need to bust. It's like a girl in a bar. These feelings I keep, I often wonder why. Amélie Vanilli, welkom in het laatste uur van het programma Zondag in Kennemerland. Nog tot aan 5 uur uh, nieuws sport en actualiteit. En ik zei het al, er is heel weinig uh, sport op dit moment nog eventjes een sportberichtje wat zojuist uh, ja, via uh, diverse kanalen bij ons binnenkwam. Een paar honderd supporters hebben zondagmiddag afscheid genomen van hun club. En dit deden zij in het Haafs en stadion. Op verzoek van de supporters werden de hekken van het stadion geopend door de curator. En met vuurwerkvakkels en spandoeken namen de supporters afscheid. In het stadion werd ook nog door de supporters een minuut stilte gehouden. Waarna de club Lieren werden gezongen. Nou de politie hield toezicht op de actie van de Haafs Haarlem supporters. En deze actie verliep zonder ongeregeldheden en uh, met een paar minuten kan je op zien de foto's van deze actie vinden en die actie die, uh, ja, die begon rond een uurtje of uh, kwart over drie, half vier en was rond kwart voor vier alweer afgelopen supporters zijn rustig het stadion uit gegaan en uh, ja, uh, hebben er denk ik uh, thuis de warmte op gezocht in ieder geval. Goed, zometeen gaan wij het nog hebben over de bijen van Pim Lemmers, die gaan we zometeen er eventjes over bellen, want zijn bijen zijn namelijk vrijdagavond bij een brand allemaal uh, dood gegaan, dat zijn ongeveer 10.000 bijen en daar gaan we Pim zometeen over spreken, verschrikkelijk nieuws voor hem en ook gaan we nog hebben over de Haiti voor Haiti. Daar zometeen ook nog veel meer over naar muziek van Daft Punk. We zijn naar AB Radio in Zeeuwemzand voor op zondagmiddag. Het is uh, kwart over vier. En vorige week zondag werd er een Haiti voor Haiti georganiseerd. Dat is een van de acties om geld op te halen voor de slachtoffers in Haiti. En ja, die actie die werd er vorige week dus gehouden in Haarlem en onze verslaggever Marvin van Niekerk die ging daar een kopje thee drinken. Ik sta hier met twee heren, Wat staan jullie hier te doen? We, um, ja, we vangen hier de mensen op die uh, zeg maar naar de Haiti willen. En die geleiden we zeg maar, naar de plek uh, waar ze moeten betalen en waar, en waar ze hun fiets moeten zetten. En vanaf hoe vroeg stonden jullie hier al? Uh, nou, we zijn hier nog niet zo lang. Ongeveer een kwartier voordat de IT uh, is begonnen. Het is nu net pas uh, begonnen. En wat staan jullie hier te doen bij de stoprichten? Uh, nou, we staan hier uh, gewoon om uh, dat mensen daar uh, over de brug hun uh, fiets uh, kunnen uh, zetten. Is het leuk? Ja, het is best wel leuk. We hadden dit niet gepland of we het zo gingen doen. Komen er veel mensen vandaag? Ja, er komen meer dan 450 mensen. Nou, uh, wij organiseren een haiti uh, voor Haiti. En dan, uh, ja, verkopen we verkopen allemaal, uh, nou ja, die hoeft alleen entree te betalen. En dan kan je hier een, uh, ja, eten halen en drinken. En hoe komen jullie erbij om dat te organiseren? Nou, onze meester zat in, uh, in een uh, café ergens in Groningen met zijn vrienden. En toen dacht zo'n vriend van hem dat met een haiti voor Haiti en toen zette hij dat op Twitter. En toen uh, ging ze dat ook echt doen en uh, we krijgen ook allemaal sponsors krijgen we gewoon uh, allemaal dingen. Al oh, wat goed zeg. En weet je wat Twitter is? Uh, ja, nou dan kan je zeg maar. Ik heb het niet zelf, maar je kan geloof ik uh, uh, dingetjes opzetten wat uh, wat dan uh, door iedereen kan bekeken worden en dan kan je ook zeggen van uh, waar je bent en zo. Ja, nou we hebben heel veel eten, we hebben meer dan verwacht en uh, de entree, we hebben twee uh, professionele kassa's en we hebben. Uh, een middelbare school die een eigen keuken heeft gevraagd om daar sandwiches te maken. We hebben allemaal bedrijven. Bijvoorbeeld, we hebben koffie van Starbucks. We hebben ingrediënten voor die sandwiches voor Albert Heijn en zo. En C1000 en DK-markt. Lekker allemaal. Ja. Wat vind je het allerlekkerst? Nou, ik, ik, ik, ik heb nog niet alles geproefd, maar er zijn chocoladetruffels Die zijn wel heel lekker. En er zijn hele lekkere sandwiches. Waarvoor staan we eigenlijk in de rij? Voor hapjes. Ja? En ben je van plan hoop te eten? Um, nee, niet zoveel. En weet je waarvoor we hier eigenlijk bijeenkomen met z'n allen vandaag? Ja, IT. Heb je daar iets eerder over gehoord? Ja, ja ik heb er van school over gehoord. Oh, en weet je wat er gebeurd is? Er is een aardbeving, aardbeving geweest. Wat heb jij Jan? Een poppetje. Een wat? Een poppetje. Een poppetje, wat kan je ermee? Een sleutelhanger doen. En waarom heb je die gekocht? Ik heb hem niet gekocht, ik heb hem gegrabbeld. En waarvoor heb je die gegrabbeld, weet je dat? Omdat ik het leuk vond. Ja, Weet u dat? Weet ja, u waarom ik wel, grabbelen? We grabbelen voor Haiti. Ja. Dus uh, we moeten zoveel mogelijk geld ophalen voor alle mensen in Haiti. En gaat u vandaag veel geld uitgeven? Ik heb al heel veel uitgegeven zelfs. Ja, okay. <laughs> oh, heel goed. En gaat u ook nog zelf grabbelen? Ik ga niet zelf grabbelen, maar ik ga wel andere dingen nog doen. Ik heb nog een mooie kalender gekocht. Dit is wel heel mooi. Helemaal goed. Dit is de Haiti voor Haiti die we met een paar vrienden georganiseerd hebben om de slachtoffers in Haiti te helpen. Uh, inmiddels wat Haiti. Er wordt in Utrecht georganiseerd en hier in, uh, in Arnhem met de ARK en de Chameleon Kinheim scoutinggroep uh, samen. En ben jij wel echt een Haiti man uh, Van oorsprong eigenlijk niet. Het, was, uh, in, het is uh, vorige week ontstaan als, uh, als eigenlijk meer woordgrap. Uh, toen is er wat getwitterd en binnen een uur was het op allerlei nieuws te vinden en zo en uh, boden mensen steun aan en hulp en toen ze hebben het maar hebben uh, we doorgezet. Dus, uh... Hebben jullie al zoiets eerder gedaan? Een IT georganiseerd of een actie in het af? Voor het goede doel? Uh, eigenlijk is dit de eerste keer dat we zoiets uh, zo op deze manier dan doen, op deze schaal. Ja. En bevalt nu al? Ja, prima. Het loopt allemaal op rolletjes. We hebben heel veel aangeboden gekregen van allemaal uh, particulieren de afgelopen week. En iedereen heeft een steentje bijgedragen. de kinderen van groep 8 van de ARK die doen het ook hartstikke goed. En de scouting biedt ook een hoop hulp. Dus daar zijn we heel blij mee. En wat doe je om warm te blijven hier? Uh, theedrinken primair natuurlijk. En koffie en bij het kampvuur zitten. Dat kan ook. Dus uh, En binnen zitten anders. Hé hey, mannen, wat zijn we hier aan het doen? Um, hier is een grabbelton. Zo, oh ja, so, dus iedereen is goed aan het grabbelen? Ja. En hoeveel cadeautjes mogen ze eruit vissen? Nou, per euro uh, één cadeautje. En wat voor cadeautjes zitten daar eigenlijk in? Nou, ik heb zelf uh, maar één keer gegrabbeld en ik had toen de nieuwste voetbalplaatjes van Albert Heijn. Die had je nog niet? Nee. ze is uh, superleuk nog. Ja. Ik sta hier bij de geldtellers. Gaat het goed? Ja. Is er al veel opgehaald? Ja. Iets minder dan 60 euro. Nee. Nu al? Ja. Nee, 71. Of zoiets. Weet niet meer. En hoe lang zijn we nu al bezig? Uh, Geen idee. Minder dan een half uur. Dat gaat hartstikke goed dus. Ja. Zou dat door jullie mooie hoofdband komen? Nee. Waardoor zou dat komen? dat het zo goed gaat? Nou, het komt denk ik omdat er wel heel veel kinderen ook bij zijn. En die uh, houden natuurlijk wel een beetje van grabben. En weten jullie ook hoe de cadeautjes bij elkaar zijn verzameld? Uh, nou, we zijn um, in de we uh, langs winkels gegaan. En we hebben gevraagd of we daar uh, misschien wat kleine spulletjes van zouden mogen hebben. En we hebben van onszelf thuis hebben we nog wat spulletjes. Wat staat er allemaal op de planning vandaag? Uh, nou, voornamelijk, uh, voornamelijk zal het eten en theedrinken zijn. Ik begreep dat de school hier en daar nog wat gaat doen. En uh, ja, verder, uh, ik, verder niet zoveel eigenlijk. Gewoon gezelligheid en uh, lekker eten. Ben je er zelf al druk mee bezig geweest deze week? Nou, je wordt er een beetje ingeluist. Dat is een beetje netwerk is het. Het begint als een grapje en het begint onder vrienden. Maar op het moment dat het heel groot gaat worden, wordt het uh, gauw hard, hard, hard genetwerkt. En uh, een van de initiatiefnemers zit bij onze scoutinggroep. Ja, dus dan worden er aan touwtjes getrokken en voor je het weet uh, sta je... Naast je zaterdag ook je zondag hier te helpen. Dus uh, wel leuk. Ben je dan ook aan het netwerken? <laughs> ben ik aan het netwerken? Nee, in principe niet. Nee, ik doe het meer omdat ik het gewoon leuk vind. Ja. Want heb je al veel blije kinderen gezien? Uh, ja, eigenlijk al heel hoop. Uh, ja, vooral leuk dat hoeveel kinderen van groep achteraan meedoen. Dat is, uh, die zijn al hard mee bezig. Die waren al heel vroeg hier. Maar uh, voor zover ik nu kan zien, uh, zie ik uh, heel veel kinderen lekker eten. En dat is het belangrijkste. Met uniform aan vandaag? Ja, met uniform Een beetje reclame maken. Jou hier helemaal bezweet? Hoe komt dat? Nou, ik heb net uh, Michael Jackson nagedaan. Uh, ik deed uh, dansen Billie Jean. En uh, net, uh, ik sta hier bij de Haiti voor high tea. Ik deed het net op het open podium in onze school. En waarom was je zo druk bezig op het podium? Uh, nou, ik... Uh, ik vind Michael Jackson vind ik heel erg goed en ik dacht daar ik wil wel eens een keer dansen, eh, nadansen. En eh, ik doe vaak altijd een robotdans, Dan doe ik net alsof ik een robot ben. En eh, dat deed ik eh, net eigenlijk dus ook. En had je heel hard op geoefend van tevoren? Uh, nee, ik heb eigenlijk niet geoefend. Ik uh, had beloofd om een dansje te doen en vanmorgen dacht ik eigenlijk, shit, dat moest ik nog doen. Dus uh, ben net uh, ben ik hier gewoon gaan dansen, gewoon geïntroviseerd en zo. En dat ging hartstikke goed. Ja. Ik zie u hier zo eten. Is het lekker? Ja, het smaakt eigenlijk wel prima, ja. En met wie bent u meegekomen vandaag? Ik ben met mijn kinderen meegekomen. En hoe kwam u hier achter eigenlijk van de, vandaag de Haiti voor Haiti? Dat was niet zo heel moeilijk, want uh, ze zaten op deze school. Zit op deze school. Vandaar. Ze dus werd als papa meegesleurd. Ze werd als papa meegesleurd. Heb je helemaal goed. Ja. En wat gaat u allemaal eten vandaag? Ik heb geen idee. Ik kom net aanlopen. Dus uh, ik zie allerlei lekkere dingen staan. En uh, nou, we gaan wel kijken wat er allemaal is. Val met maar, uw neus in de boter? Ik val met een neus in de boter. En het is gewoon een uh, leuke actie, moet ik zeggen. Dus uh, dat hebben ze goed geregeld. En niet alleen een leuke actie, maar natuurlijk ook gewoon belangrijk voor het goede doel. En uh, het bedrag dat loger niet om ruim 6.000 euro werd erop gehaald. En uh, een kopje thee werd er ook uh, lekker gedronken. We zijn er naar AB Radio en ZFM Zandvoort op de zondagmiddag. Het is uh, half vijf precies. En uh, het vorige uur hoorde je al het een en ander over kinderboerderij... het molentje in Heemsteen. We spraken met een van de medewerkers. Maar wie ook getroffen is, dat is Imker Pim Lemmers. Pim, goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Verschrikkelijk nieuws, hè? Ja, schrikkelijk natuurlijk, hè. Zelf kom je uit de journalistiek en uh, als je dan uh, het leed van andere mensen moet zien, dan denk je ja, vreselijk. Maar als je het zelf ondergaat, dan, uh, dan is die klap altijd nog wat, uh, wat harder. Ja, duizenden bijen um, kwamen om het leven ik vrijdagavond? 80, ik denk van 80.000 zijn er geweest. Dat is een hele hoop, hè? Ja, ik heb gisteren ook even staan kijken en, en, en uh, ik voelde me net een, een, een, ja, een zwarte oren, oren tegen de kast even luisteren en. Nou, één kast kwam zelfs nog geluid uit en uh, gezoom. En de brandweer vertelde mij dat de warmte van zijn zo kast zo'n 700, 800 graden moet, uh, moet hebben gehad. Nou, dan moet je nagaan met, uh, met 12, 13 van die beestjes erin. Die, uh, nee, die hebben zich niet goed gevoeld gaardigavond. Nee, verschrikkelijk, want ze blijven ook gewoon op die plek he, om hun eigen kast te bewaken. En het is donker bovendien, ik kan wel zeggen een beetje vuur en dat soort zaken, maar uh, het is donker en die bijen zitten vanwege de kou tegen elkaar in het tros. Ja, en dan komt zo'n zo zo 500, 600 graden in één keer eroverheen en dan, uh, nou ja, ze schrikken, ze raken in paniek, ze raken gestrest en ja, uiteindelijk uh, verbranden ze uh, leven. Ja, dat betekent veel voor je ook die bijen, nou ja, kijk, ik zeg altijd wel, het als je een schilder wint en je maakt een half jaar, in een half jaar tijd een, een prachtig schilderij en dan komt uh, een, iemand langs en die maakt het kapot, ja, dan doet het je zeer. En dit doet me ook zeer, kijk, je kan zeggen, het zijn nu de bijen hetzelfde geld waard, het kippen of van varkens geweest. Ja, dat is de pech dat ze die hooiwerfstal uh, in de brand gestoken hebben, maar uh, ja, die bijen staan daar tegenaan en die hebben vlam gevat. Ja, eerder waren het al uh, vandalen die uh, ja, strobalen bovenop de kast hadden gegooid. Ja, ja, wat is er aan de hand, Tim? Ja, ik weet het niet, ik weet het niet en uh, al had ik het geweten, dan was ik rijk geweest, maar ik weet niet wat, uh, wat er allemaal uh, wat, uh, wat rondgaat. Maar ik, wat ik wel begrijp is dat, uh, dat, uh, dat hier in het wandelbos Schoenendaal waar ik nu ook loop, dat, uh, ja, dat er meer vandalisme is. De bushokjes, bakken banken, uh, nou, noem het maar op. Het is allemaal uh, sfering en inslag en ja, nu zijn het erbij. Uh, en de volgende keer, ja wat is het dan? Je weet het gewoon niet en iedereen is ook bang en uh, ja, gisteren heb ik ook via de andere media, via uh, de regionale omroep ook gegeven. Uh, vraagt als mensen iets horen zien eh, om dat gelijk bij de brandweer en politie te melden en hopelijk dat ze daar gehoor aan geven. Ja, maar wat doet het nou met jou persoonlijk? Ja, wat doet het met mij persoonlijk? Ik vind het ik vind het heel vervelend, het is heel rot. En eh, ik vind het voor de boerderij nog erger natuurlijk, omdat ze voor de tweede keer getroffen worden. De vorige keer 80 zoobalen die overal lagen, ook op de bijen. Maar nu is het eh, de beesten hebben geneten, er zijn geen kruiwagens meer. Uh, kijk, bijen kun je vervangen, de kasten kun je opnieuw kopen en dat soort dingen. Maar ja, de eerste uh, levensbehoefte van die beesten is stro en hooi en dat is er nu niet. En wat, uh, wat je gehoord hebt van Cynthia Veilbrief, de, de, de weekendbeheerder, is dat er gewoon heel veel hartverwarmende reacties uit de buurt be komen en ook stro en dat soort dingen. Dus ja, ik vind het heel erg. Uh, ik heb me vanmorgen weer geschoren. Ik, uh, uh, ik ben weer uh, op aardig terug, heb ik het idee. Ja, ja want vrijdagavond, je was er ook bij hè, toen, het, uh, toen het gebeurde. Ja, ik kwam. Uh, de brandweer kreeg een melding rond vijf voor half acht. Uh, ik werd om zeven over half acht gebeld op het moment dat het middelbrand werd aangegeven door de brandweer. Want uh, de eerste tank waar zo'n 1500 liter bewatering zit, die, die was leeg. Ze hebben, uh, de, de brandweer heeft de achterkant van die kasten nat gehouden. En uh, want ze wisten ook dat daarbij stonden. Uh, ik haal met de brandweer elk jaar vijf, uh, zes zwermen weg uit de regio. Uh, met hoogwerken. Dus er is een, een, een, een vriendschappelijke band mee gekomen. Ik rende het terrein op en ja, twee brandweermannen hebben mij tegengehouden. Ook de bevelvoerder van de 8, nee, uh, wat is het? 749 hield me tegen. Uh, de eerste tankauto. En ik zeg van de erbij, het was zo gevaarlijk. Het was, het was gewoon heel eng en heel naar om te zien. En, ja, tien minuten later had men water. Dat moest vanuit de vaart komen. Honderden meters met, met slangen werden er uitgerold. En, uh, nou ja, het was heel erg. Ik voelde me heel rot. De burgemeester kwam langs. Uh, iedereen stond te huilen. En, ja, het, is, het is gewoon, gewoon heel vervelend. En, en nu gaat het wel weer, maar op zo'n moment zat je... Ja... Bijna letterlijk en figuurlijk door het ijs. Ja, want in een eerder artikel wat we afgelopen week over jouw werk gemaakt hebben... nadat nou, van de Vandalen dus, uh, dus de hooi op de kast... Nog, ja, het is je levenswerk. He? Je ziet je levenswerk dus gewoon ja, vrijdagavond letterlijk je vlammen tis, opgaan. Ah, kijk, een levenswerk, tuurlijk, is het. er gaan heel veel tijd in zitten. Imker is iets wat je 60 maanden per jaar heel intensief doet. En uh, het lijkt wel of je, uh, nou ja, je staat ermee op, je gaat ermee in de wet. Het is gewoon heel, heel, heel mooi werk. Het is heel nuttig, de educatieve waarde van bijen is gewoon gigantisch. Het, het nut van de bijen zonder uh, bijen, geen, bijen, iedereen kent het, geen appel, geen peer. Maar het is gewoon heel vervelend als, daar, als je daar gewoon een half jaar dag en nacht mee bezig bent. Dat je dat gewoon in rook ziet opgaan. En zeker het feit dat je dan 12.000 bijen, gewoon de gedachte dat die verbranden levend is, gewoon heel na and ja, daar moet je gewoon niet aan denken. En, en, en, en die beesten heb ik gewoon geprobeerd om te redden. En de brandweer heeft nogmaals alles geprobeerd nat te houden. En, en dat ging ook goed tot de eerste tankspuimus 400 liter water op was. Ja. Ja, en toen, toen was het gewoon een kwartier lang niks. En toen moesten we wachten op water. Ja, en dan brandt gewoon de tussentijds alles door. komt net van die boerderij overigens af. En aan de buitenkant denk je van... Nou, het maar als je echt aan de achterkant gaat kijken. dan Die, die kasten die helemaal geblakerd. zijn Echt centimeter en, en, en het is heel naar om te zien. En, en, en we hebben met de brandweer ook alle waardevolle spullen geprobeerd te redden. Dat is ook gelukt uit het bijenhuis. Uh, op de glazen kast, na de negenkantige glazen kast, die zat verankerd aan het plafond. En ja, die bijen zag je gewoon gestresst tegen het raam vliegen van kom op, help me, help ons om ze eruit te halen. Nou ja, die hebben ook een warmte gehad. En zou ik maar afwachten of ze het gered hebben. Ja, verschrikkelijk. 80.000 bijen, dat, uh, dat is een hele hoop. Maar, oh, maar wat betekent dat dan voor de populatie hier in Zuid-Kennemerland? Nou, niet zoveel. Want uh, ik haal elk jaar, als ik het echt nodig heb, bijen uit west -Zaan. Dat is hier de kilometer of 26 vandaan. Daar zit een imke, die heeft vijf of uh, 34 volken. En die kan al het jaar een stuk of twintig, omdat hij ja, zichzelf dan te groot vindt. En dan start hij weer met, met, met, met tien volken en gaat hij verder. En... Hij zegt uh, gisteren, Pim, ik heb twintig volken over. Ik zeg nou, ik wil er een stuk of zes uh, van iets overnemen. En, uh, dus qua bijen redden we het allemaal wel. Kasten kun je ook vervangen. Ja, het leed, de emotie, dat duurt allemaal wat langer natuurlijk. En als er klappen, de kleine klappen is voor mij, voor de kinderboerderij. En dat is voor al die mensen die mee zo zijn, uh, is het gewoon helemaal. Ja, kinderboerderij Het Molentje, eh, bekend rondom de bijen ook. Ga je daar nu verder? natuurlijk gaan we ermee verder. Ik denk wel, en ik weet niet of Cynthia dat gezegd heeft, ik denk wel dat de boel uh, wat begrijp, is dat morgen bouw een woningtoezicht komt ja. om te kijken hoe de stand van zaken is van, uh, van de Hoogberg. Ja, en dan zal waarschijnlijk toch alles weer opnieuw moeten opgebouwd worden. En, uh, betekent dat betekent uh, dat het educatieve centrum denk ik dit jaar gewoon uh, over is. En uh, dat we de bijen die normaal op de kinderboerderij staan, dat we die elders in de regio zullen gaan onderbrengen. Dat de mensen in Bloemendaal of omgeving nog zeggen we hebben nog wel een plekje, want dat gebeurt gelukkig ook hartverwarmende reacties. En uit de regio Bloemendaal ook. Misschien dat we ze ergens anders kunnen neerzetten... en dat volgend jaar het bijhuis er weer staat. Of dat het nog sneller gaat dit jaar... dat we het weer kunnen openen. Ik weet het niet. Ja, maar mensen weten je altijd heel goed te vinden. Wat voor reacties komen er nou bij jou binnen? Nou, uh, uh, heel veel via huis, heel veel via de e-mail, de, de e sms'jes die de hele dag zo doorgaan. Maar ook gewoon mensen op, uh, de, de, op, op jullie site, maar ook op de site van de Telegraaf.nl... op, uh, uh, uh, uh, uh, noem het maar, het uh, daar komen gewoon een heleboel reacties op binnen van mensen die, die, die, die ja, steun betuigen... En, en zeggen van, ja, dit soort reacties wat uh, die vandalen aanrichten... zit het nou je, is het een koe of een schaap? Dat ze zeggen van, ja, die straffen, geen taakstraf, maar gewoon veel harder straffen. Ja, dat is niet aan mij natuurlijk... Dat is dan de taak van, van, van, van, van balken in zijn, in zijn kornuiten. Ja, ja, ik begrijp dat, dat ja, mensen zijn er heel boos om zijn, want zo'n kinderboerderij is natuurlijk meetbaar aan iedereen. Iedereen is wel eens een keer op een kinderboerderij geweest, dus daarom raakt ook heel veel mensen. Ja, nee, klopt, klopt. Dat is het gewoon zo. En, en, ja, zit je aan beesten, zit je aan mensen, dat heb ik dan gemerkt. Gewoon zo verdrietig allemaal. Ja, hoe uh, ga jij morgen je dag beginnen? Nou, ik ga morgen naar het kantoor, ik werk bij uh, TNT Post daar uh, nou zit ik uh, administratieve functie uh, mijn collega weet het al, het zal waarschijnlijk morgen de hele dag uh, telefoontjes worden van, van mensen die willen spreken en helpen en uh, dan zien we het allemaal wel. Ja. Het is een andere dag dan anders en... Uh, ik had liever gezoom uit de kasten gehoord, maar ik heb me inmiddels erbij neergelegd dat, uh, dat de kast niet meer zoomt en uh, de kasten niet meer zoomt en uh, dat 6 uh, dat zes, maal nou 13, 14.000 bijen, uh, ruim 80.000 bijen levend zijn voor Ja, nou TNT-post moet maar even wachten om het even zo te zeggen. Nou ja, dat misschien voor één keer. Voor één keertje. Ja. Waar de werkgevers al er koel mee zijn, denk ik. Nee, nou, nee, Pim in ieder geval heel veel sterkte. Ja, nou, ja, we gaan het in ieder geval volgen. En nee, ja, ook een artikel natuurlijk straks op onze internetsite. Dat is abradio.nl. Pim, dankjewel en sterkte. Hoi. Voorbij. De rem is niet beschikbaar, niet voor mij. Ben ik hier, en zit daar, allebei. Op mijn volk, ik zit daar, alle tijd. Van de wereld, niks te haasten. Met planeten om me heen heb ik niks te maken. Ik droom op mijn volk en ik lig te slapen. Alles kan hier en ik vind het maast. Om me heen is niks. Het centrum van het universum ben ik. De sterren draaien om me heen. Dus ik ben niet alleen. Ik zweef in het niks. Het is vreemd, het is vreemd, het is vreemd.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 Zet hem op, schreeuwen mensen van de zijlijn. Maar ik hoor alleen mezelf praten, praten, praten Ik haat het, fok, schreeuwen mensen van de zijlijn. Maar ik hoor alleen mezelf praten, praten, praten, praten Ik laat het denken doe ik slapen moet ik, het gaat niet vallen opstaan, daarom bloed ik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 Smile, make it somehow all seem worthwhile How on earth did I get so jaded? Little out of touch, little insane It's just easier than dealing with the pain Runway train never going back the Wrong way on a one-way track It Seems like I should be getting somewhere I'm Al zover dan drie uur lang een zondag in Kennemerland op ABN Radio en CFM Zandvoort. Het is uh, tien minuten voor vijf. Dat betekent dat het programma weer ten einde is. Volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe aflevering van uh, zondag in Kennemland. Hopelijk kan er geen sneeuw op de voetbalvelden en ook geen fors meer in de grond, maar gewoon een wedstrijd die we kunnen gaan volgen. Want ook voor de verslaggevers is het natuurlijk gewoon een beetje saai als je op zondagmiddag binnen moet gaan zitten. Nou goed, ook voor de luisteraars is het interessanter om sportverslagen te horen dan uh, voorgelezen nieuwsbeheer. Dat laten we het zo gewoon even zeggen. Je luistert dus naar HB Radio en CFM Zandvoort. Wij gaan in ieder geval uh, dit programma besluiten met boniem. Steeds dat het kan. Iedereen naast elkaar. Soms oh droom ik.